De debat gemoed met het NRS-journaal. In de verhaalte heeft speciaal aanklager Robert Mueller... twaalf Russen aangeklaagd voor het hacken van e-mails van de Democratische Partij... en de campagne van Hillary Clinton. Mueller doet onderzoek naar de Russische inmenging... bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het dodental van de zelfmoordaanslag op een verkiezingsbijeenkomst in Pakistan... is opgelopen tot 128 en zijn tientallen gewonden. De aanslag is opgeëist door de Taliban... De verkiezingen zijn op 25 juli. Vandaag werd de verdreven oud-premier Sharif bij aankomst op een vliegveld in Pakistan gearresteerd. Hij was bij verstek veroordeeld wegens corruptie. Na jarenlange gerechtelijke procedures heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten dat het akkoord gaat met de schikking die Fortis wil treffen met beleggers. Het bedrijf dat nu Ageas heet, heeft 1,3 miljard euro beschikbaar. Het toenmalige Fortis zou in 2007 aandeelhouders hebben misleid. Bij de grote schoonmaak van Twitter zijn al tientallen miljoenen accounts opgeheven. Dat zijn onder meer accounts van nepvolgers. PVV-leider Geert Wilders verloor door de verwijdering van nepaccounts... ruim 15 van zijn volgers, zo'n 150.000. Bij de Denkkamerleden Kouzou en Azarkan verdwenen tussen de 30 en 40 van de volgers. Voor 41 leerlingen van het VMBO Maastricht is duidelijk geworden dat ze geen herexamens meer hoeven te maken. Elf leerlingen zijn nu geslaagd na een herkansing. Dat blijkt uit onderzoek van een externe examencommissie. Bijna 300 scholieren moeten nu nog andere toetsen inhalen. Kevin Anderson heeft de finale op Wimbledon bereikt. De Zuid-Afrikaan versloeg de Amerikaan John Ischner in een marathonpartij die bijna 7 uur duurde. De beslissende partij eindigde in 26-24. Het weer vannacht kan de temperatuur dalen tot 11 graden. Morgen vroeg lossen de lage wolken geleidelijk op. Daarna is het zonnig en 22 tot 27 graden. Dit was het NWS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zie het. I know the message My heart is sending But you don't read it You keep me guessing Is it love?